Uur. Hemke Woldhuis met het NOS Journaal. mensenverkiezingen in Suriname. 70 van de stemmen is geteld. En daaruit blijkt dat zijn partij, de NDP, de meeste stemmen krijgt. 27 zetels zou dat betekenen. Het oppositieblok, V7, zou 17 zetels krijgen. De leider van dat blok heeft zijn nederlaag inmiddels erkend. Het aantal vrouwen op topfuncties in het bedrijfsleven is vorig jaar iets gestegen. Bijna 21% van de topfuncties werd bezet door een vrouw, zegt de stichting Talent naar de Top. In 2013 was dat net geen 20%. In de sectoren cultuur, media en communicatie staan de meeste vrouwen aan het roer. En in de sector bouw en industrie scoren vrouwen het laagst. In Kenia zijn zeker twintig politieagenten om het leven gekomen toen hun konvooi werd aangevallen. Vermoedelijk door de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Die pleegt geregeld aanslagen in Kenia om de regering te dwingen zijn troepen terug te trekken uit Somalië. Daar wil de terreurbeweging een islamitische staat vestigen. Het kabinet investeert 50 miljoen euro in de ontwikkeling van Noord-Afrika. Minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking zegt in een opiniestuk in de Volkskrant dat ze met dat geld wil voorkomen dat Afrikanen besluiten om in bootjes de Middellandse zee over te steken. Volgens haar is het beter als iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land. Bij een brand in een bejaardenhuis in China zijn 38 mensen om het leven gekomen en ook raakten zeker zes mensen gewond. In het complex woonden 51 senioren. Een 82-jarige vrouw die in het complex woonde zegt tegen Chinese media dat slechts twee van de elf mensen op haar verdieping levend uit de vlammen zijn gekomen. Over de oorzaak van de brand is officieel nog niets bekend. Het weer: wolken, maar in het westen ook af en toe zon. In het noorden en het oosten mogelijk een bui. En het wordt 13 graden op de wadden tot 17 graden in Zeeland. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg 5 kilometer per geval. Er is één rijstok dicht. Op de rijban richting Amsterdam op de A1 staat nog 6 kilometer file tussen Stroe en knooppunt Hoevelake. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar staat tussen de knooppunt Kleinpolderplein en Del zuid een 3 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat tussen de knooppunt Klaarverpolder en de Drechttunnel 4 kilometer. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel en er is één tunnelbuis dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar staat dus een knoop op het gouden en Nieuwe Kerk aan de IJssel, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 van uh, Diana Ross, my old piano, maar uh, Real El Canario... die maakte er nog wat van in de jaren negentig met uh, international style. En de party is natuurlijk uh, vandaag Zandvoort live uh, net aan begonnen... bij Mango's, Bruxelles en uh, ik denk ook Skyline, maar de, 100% zeker weet ik dat niet. Goed, 6 over 4, welkom bij uh, deel 3 van Zandvoort op zondag... op deze eerste Pinksterdag... Zondag 24 mei 2015. Zometeen Willem van Densen met het laatste nieuws van het Park Zandvoort. We volgen Feyenoord, Heerenveen. En natuurlijk ook de Giro d'Italia. En de tennis van de lokale Eredivisie Tennis. En natuurlijk ook Roland Garros. En hier is Bobby Geldwell. ordinary as compared to the rest of far no I can't wait to see the city have a drink inside my favorite bar so if you Ik geef eerlijk toe, ik eh, was eigenlijk van plan om eh, Funking for Jamaica te draaien van Tom Brown. Maar toen dacht ik van, hé, hey, er was nog zo'n prachtplaat met Jamaica. Daar is hij dan. Oh, Jamaica van Bobby Caldwell. Hoorde je voorbij komen bij Zandvoort op zondag om die mooie eerste pinkse dag een uh, mooie zomerstintje te geven. En dat doet uh, deze ook. Hier is Parijs van Kenny B. Frisse morgen in Parijs. Gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Franses. Le beau garçon et ben il mon amour moi tu es très belle ben je suis né oh je parle un petit peu français and a Zo verlegen lachen, kan niet geloven dat het echt was. Zijde, mijne zijde, ze leken mist van dood, ja, Celia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei: zij. suis né. Michael Jordan en uh, Patty Orsten. Jimmy Jimmy Jimmy En voor Kenny B met uh, Parijs. Ik kijk ook nog even in Rotterdam. Daar is uh, men bezig met de T. Uh, de ruststand daar is uh, 1-0 voor Feyenoord door een doelpunt van Atchabar in de 40e minuut. CFM Race Radio Pit Report. En we gaan even kijken naar Circuit Park Zandvoort. Want daar uh, staat uh, de laatste race van uh, dit uh, weekend uh, ja, mm -hmm. klaar om uh, van start te gaan. Toch, Willem? Ja, dat klopt helemaal. Uh, de race die zo dadelijk van start gaat. Dat is de laatste van het uh, mooie Pinkse weekend. Nou ja, het Pinkse weekend is nog niet om. Maar het raceweekend dan wel uh, hier op het uh, circuitpark Zandvoort. Er is een race in de Kio Lotus uh, klasse. Lotus. Uh, Tos is dat, dat is een uh, Poolse uh, maatschappij uh, die het geheel uh, sponsort uh, van die uh, Kia, Piet uh, Ja, een leuke klasse toch wel. Uh, ja, en het uh, is uit Polen afkomstig, uh, voornamelijk Polen. Eén Duitser doet ermee, dat is de uh, Duitse Maai-Bekhuizen. En die heeft ook uh, de Pool veroverd uh, voor deze uh, race. Een klasse, ja, een goedkope uh, instapklasse... Kia, Picantos in Polen, 10.000 euro kosten ze daar. En dan doe je nog eens 15.000 euro bij voor een heel seizoen. En reizen een heel seizoen op een aantal Europese circuits. Dus reizen is nog steeds wel op Een ja, relatief goedkope manier is dat mogelijk. Die Polen die hier twee races rijden, dit is een tweede uiteraard. En, uh, ja, als je, ik had het over de prijs van 25.000 euro, maar ik ga ervan uit dat een hoop, een aantal daarvan, daar niet mee wegkomen. Want uh, als ik zie wat er een schade gereden is hier de afgelopen dagen door die jongens, dan uh, komt uh, die post, uh, die valt daar nog buiten die 25.000, uh, denk ik dat. Nou, en we zijn in afwachting uh, van een race over uh, 12 ronden. Ik zei het al, de Duitse Mike Beckmoesing... Die start op uh, Polen. Op de tweede plaats uh, is het dan Konrad Reubel. En derde, ja, dat klinkt me echt uh, Pools in de naam, dat is uh, Marcin Jaros. En uh, vierde, om het nog even uh, volmaken dan het Pools. Radoslav Turek. Uh, die gaat vanaf een uh, vierde positie uh, van uh, starten. Uh, ja, we zijn in afwachting uh, van het start uh, die ieder moment uh, kan gaan plaatsvinden. Oké, okay, nou we gaan uh, de finish uh, meenemen van uh, die race. En dat uh, 12 ronden, nou uh, kiaatjes, Twee minuten. Pom, pom, pom, pom, dat is een half uurtje denk ik zo. Richting zo tussen 2,15 en 2,20. Oké, okay, nou ik neem om kwart voor vijf weer even contact met je op Willem om te kijken ja, hoe de race staat. Dan zijn ze er uh, vast van. Goed, we gaan verder met Katie Toenstal. Two,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 It's so happy, and you now I got a hope for the world to see Ooh. Ooh. And it said no, no No, no, no, no Said no, no You're not the one for me No, no No, no, no, no Said no, no You're not the one for me Cumbia. En uh, daarvoor hoorde je uh, Katie Toenstal met uh, Black Horse en uh, Cherry Tree. ZFM Westkust weerbericht. Inmiddels 13,5 graden hier in Zandvoort. Dat betekent dat de, de, de zeewind heeft toegeslagen, want het was 16 graden overdag zonnig. De avond kans op wat regen, weinig wind en dus uh, nu zeewind maximum in Zandvoort was uh, 16 graden. Morgen wisselbewolkt, matige noordwestenwind en een maximum van 13 graden. En dinsdag wisselbewolkt in de loop van de dag uh, opklarend, matige noordwestenwind en ook 13 graden komende week ligt wisselvallig en uh, temperaturen onder normaal, maar misschien is er gloorter hoop aan de horizon met uh, komend weekend misschien wat uh, mooiere temperaturen. Als ik naar de pluimen ga kijken, wordt het vanaf uh, begin juni de goede kant op, maar uh, ja, of dat zo is, moet je gewoon de Lex van de Horen website even gaan volgen, www.meteopagina.nl en dan uh, krijg je alles te horen en te zien over het weer in Zandvoort en omstreken trouwens een plons nemen in het zeewater. 14 graden is niet aan te raden. Nee. Vandaag kunnen we nog een klein beetje genieten van het mooie weer. En dan uh, wat weer zoveel. En daarom pakken we ook nog even een lekkere plaat van Maxwell erbij. This is something something. This is something something.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 Kies voor die er voorbij komen op de zonnige zondag zondagmiddag van CFM. Midnight at the Oasis. En daarvoor, ja, de man die ervoor zorgt dat je... Apres Sun Party helemaal perfect gaat worden. Maxwell Something Something. Vijf en een half over half vijf. We gaan even kijken naar het. Voor Zandvoort en de regio. Lokale nieuws. Een Duitse toerist is in de nacht van vrijdag op zaterdag... aangehouden in een bed-and-breakfast aan de interieur G. Friedhofplein. Hij zou hier enkele personen, waaronder de eigenaresse... hebben mishandeld, zo melden buurtbewoners. Hierbij zouden enkele voor handen liggende voorwerpen zijn gebruikt. En na uitbarsting had de man naar verklaringen van getuigen... zichzelf opgesloten, waardoor de politie zich met... Geweld toegang heeft een moeten verschaffen tot de Kamer. De man zou tijdens zijn woedeaanval zelf onwel zijn geworden, waardoor hij ook hij gecontroleerd moest worden door opgeroepen ambulancepersoneel. De man trok echter bij, waarna hij overgebracht is naar het politiebureau. Geen van alle hoefde uiteindelijk voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Zijn reisgenoten bleven achter in de accommodatie. De oorzaak van het excentrieke gedrag zou liggen in het feit dat de toerist zichzelf vermoedelijk GHB had toegediend. Iets na middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag... kreeg de politie een melding van een ruzie in een trapportaal aan de Valendeweg. Een 53-jarige Zandvoortse vrouw wilde niet dat de politie in het trapportaal kwam... Uh, waarna hij, zij probeerde een 33 jarige agent te slaan. Ze greep hem bij de keel waarbij hij letsel liep. Tijdens het boeien schopte de vrouw de agent ook nog tegen zijn scheenbeen. De politiebus schopte zij tegen de ruiten. Er moest meerdere malen geweld tegen de verdachte worden gebruikt om haar naar het bureau in Haarlem te kunnen vervoeren. De agent heeft aangifte gedaan voor mishandeling en mishandeling van een ambtenaar. Dan nog wat voor de agenda, want de open dag van de, de Zandvoortse Bomschuitbouwclub... is altijd gezellig en de open dag komt er weer aan. Schrijf alvast in uw agenda. Zaterdag 30 mei kunt u van 2 tot 5 een kijkje nemen in het clubgebouw... aan de Tolweg 10A in Zandvoort. En dan bent u ook van harte welkom. U kunt zien wat de enthousiaste vrijwilligers allemaal maken en gemaakt hebben. En ook een gezellig babbeltje zal zeker niet ontbreken. We wensen onze benedenburen een fijne dag toe. Er er zijn inmiddels al 5450 stemmen uitgebracht. En dat kan ook voor het PUP-up Zandvoort. Dat kan tot en met 31 mei jouw stem op één of meerdere ideeën. Alle ingezonde initiatieven vind je op de stemsite www.popupzandvoort.nl. En stemmen doe je door een van of meerdere ideeën te liken. Het idee met de meeste stemmen krijgt voor maximaal 3000 euro aan compensatie in de kosten van het evenement. De nummer 2 krijgt maximaal 2000 euro. En de nummer 3 1000 euro. Stemmen kan onder andere via onze eigen CFM Zandvoort app. Uh, of uh, slash stemmen en uh, nou ja zoek even een, een, een kijkje werpen wat je wat je waar je echt, het is echt fantastisch waar je allemaal op uh, kan uh, stemmen als de website een klein beetje meewerkt, aardig is hij. Dansloop, Toms Curryworst, Wereldrecord, Haringhappen, Luxe Winkel in No Time, Zandvoort 3D, Een Buitenexpositie, Zandvoort DZWF Wieleronde, Zway de Funway, Sol in a Ball, Glow in a Dark, Neon volleybaltoernooi wijn aan zee, menselijk lint tegen windmolenparken... B&B, pop-up aan zee, slapen in Wichman op het strand... Beach Throwdown, gezelligheid bij Eet Café Zand... steeds on the Bar, Midsummer Night, The Travel Bar... Crazy Pianos, pop-up routing, of routing, het is mooi bekijkt... Uh, cinema, Disco Outdoor, speciaal Bierfestival... Zomerfestival Zandvoort, Vintage foto Movie Night on the Beach... Kerkplein op stelte. Food Circus, Voorzand... Zandvoort door Zandvoorters. Zandvoort Loopt voor Free A Girl. Feest van het Licht. De Ruilwinkel van Zinkel. Het Raam van Zandvoort. Shisha Chill Area op het strand. Beach Warriors. The Travelling Pop-Up Storm. Live Achter de Bar. Sleepover Music and Cinema at Sea. En de Zandvoort Lente Sessies. Nou, ik denk bij mezelf veel te doen en veel te liken. Dat kan dus op www upsantwoord.nl slash stemmen en stemmen kan je dan tot en met 31 mei 2015, dat allemaal voor het weekend 20 en 21 juni goed voor de lokale informatie, zometeen Willem van Densen, wij gaan verder met muziek, en dat doen we met een oude Rob Harrisplaat, zeg ik maar hè? hier is Shalomar met A Night to Remember When you je voorbij komen bij CFM. Alleen aan Me en daarvoor... Uh, oh, oh. Voor en weer, weg. Dat is even in detail. Goed, we gaan even kijken naar de Giro d'Italia. Uh, op dit ogenblik uh, ja, zijn ze dus op uh, de Slotberg. Kopgroep vannacht. Contador, Aru, Amador, Alanda, König, Krombifov... en uh, we hebben zelfs een uh, Nederlander in de kopgroep. Krijswijk. en we hebben ook nog Kanger... die uh, in de topgroep uh, zit... Kijken we even naar uh, Parijs. Jubilies tegen Zijsling 6-4-6-4. En nu staat het 4-4 uh, in de derde set. Dus uh, Zijsling staat uh, inmiddels 2 uh, zets achter. Goed, geprobeerde Willem van Densen te bereiken, maar uh, waarschijnlijk is er batterij op. Nou. We gaan we zo meteen nog even een poging wagen om uh, de laatste race te verslaan van het uh, Pinkster Weekend. Hier bij uh, ZFM. En uh, de, rol, de bal er al, trouwens ook weer in de Kuip. Daar staat het uh, nog steeds uh, 1-0 tussen Feyenoord en de sportclub Heerenveen. We gaan verder met muziek. Todd the Wetspocket is hier. Walk on the ocean. Kate Ryan met de Chante en daarvoor tot de wetstroken te walk on water. We kijken even nog naar de, de, de velden, de standen. Uh, nog steeds uh, 1-0 bij Feyenoord tegen uh, Sportclub Heerenveen. Gaan we even kijken hoe het is in uh, Den Haag bij Leimonias tegen Zandvoort. Daar is het inmiddels 2-2 nieuws. De tegen scoort Griekspoor met 6-2, 2-6, 7-5 en Maxime Affon won van Kevin Griekspoor met 6-3, 6-4. Er komen nog de dames spelen en de heren spelen in deze wedstrijd. De Lommelaar staat met 1-3 achter tegen Alta en Naaldwijk staat ook met 1-3 achter tegen Rapiditas. Nou, de Giro is ook tot een einde gekomen. De Even kijken. Kan ik dat even nog naar voren te overen? Nou, in ieder geval. Er heeft een, een, een, iemand van Astana gewonnen. Volgens mij was dat Landa. En Temirov, die werd uh, het tweede, en Contador ook derde. En de, de definitieve. Uh, ja, die krijg je binnenkort wel te horen van het nieuws. Zit er weer op voor vandaag. Zo meteen non-stop muziek hier bij uh, ZFM. Tot aan een uurtje of negen. En dan is Vader Veugen er weer met uh, zijn prachtige programma Peaceful Radio. De zondag uh, even lekker chill te uh, eindigen. Kijken wat hij, uh, wat hij voor leuke dingen heeft. Hij heeft uh, Trout Rips' nieuw album van Carrie Moore. Want het is uh, editie 1081 van uh, Peaceful Radio... De album uh, van Jeff Oster, die heet Next. En hij heeft Visions and Dreams van Mark Jokerst en Sabine van Baren. Vanavond in zijn programma. Nou, dat klinkt uh, helemaal interessant natuurlijk. Dit programma wordt herhaald. Ik weet ook niet waarom, maar goed, tussen 8 en 11 op dinsdagochtend. En volgende week zit hier gewoon Rob Harms. En, uh, mijn andere grote vriend is natuurlijk Albert-Jan Vos. Nou, ik heb Willem van Ensen niet meer kunnen bereiken. Het is volgens mij ook afgevlaagd bij het Park Zandvoort eh, vandaag. Dus eh, ja, Konrad Vrebel heeft gewonnen, Karel Urbanak en als derde Michael Smigiel. Weet je dat ook weer? Goed, Willem van Ensen, vanaf deze kant bedankt. Ik krijg je niet meer te pakken, maar goed, we spreken elkaar een andere keer. En als laatste is hier Attack met Nightbirds. Bijna zondagavond. Dag!